Over hun motief of herkomst is niets bekendgemaakt. In China wordt er nu over gespeculeerd dat het Oeigoeren waren. Dat zijn Chinese moslims die zich verzetten tegen onderdrukking in hun provincie Xinjiang. Sommigen willen zich losmaken van China.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 Kick it down, down, down down, down, it down, down, down down, down, it down, down, down, down, Kick it down, down, down, down Take it down. down.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 Are you rock.